Klaus met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer zicht krijgen op CIA en veiligheid. Wil een speciale eenheid oprichten die passagiersgegevens verzamelt en analyseert. om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Wel wil hij het Schengen-akkoord respecteren. waarin staat dat grenscontroles alleen worden gedaan aan de buitengrenzen van de EU-landen. waarbinnen je vrij mag reizen. Grapperhaus onderzoekt ook of luchtvaartmaatschappijen gedwongen moeten worden. om de identiteit van de passagiers te controleren. Nu, hoe hoeven vervoerders dat niet te doen. De verdachte van de moord op Panna Faber is van plan om volledig mee te werken aan een onderzoek in het Pieterbaancentrum. Centrum. Dat zegt de advocaat van Michael P. tegen RTL Nieuws. P. moet van de rechtercommissaris naar het Centrum voor Psychisch Onderzoek. In 2011 zat de verdachte ook al in het Pieterbaancentrum Centrum na verkrachtingen en overvallen. Toen weigerde hij mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek. Kippenboeren die getroffen zijn door het fipronil-schandaal mogen de besmette mest vanaf morgen naar de afvalverbrander in Wurt brengen. Tot nu toe mocht de fipronilmest alleen naar de biomassa-centrale in Moerdijk, maar daar is een enorme achterstand ontstaan. Veel getroffen pluimveehouders zitten daardoor opgescheept met bergen besmette mest en zolang die niet is opgeruimd mogen ze geen eieren op de markt brengen. Domin Verschuren, Sander Hogendoorn en Angelique Houtveen zijn dit jaar de 3FM-dj's die zich in het Glazen Huis laten opsluiten voor de actie Serious Request. Daarmee zet de radiozender weer drie dj's in het huis. Vorig jaar waren dat er voor het eerst twee. Dit jaar staat het Glazen Huis in Apeldoorn. De actie is dit jaar gericht op gezinshereniging in conflictgebieden. Het weer dan nog, vanuit het noordwesten komt er steeds meer bewolking het land binnen, met kans op regen. Ook morgenochtend is het regenachtig, in de middag klaart het op, het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NO Cfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan langs de langste files nog naar Apeldoorn vanuit Amsterdam op de A1, tussen Amersfoort en Barneveld, over ruim 8 kilometer. De A2 Amsterdam-Utrecht, nog 20 minuten vertraging tussen Vinkenveen en Maarsen. Op de a 2 amsterdam den Bos, tussen Breuken en Oude Rijn, 3 kilometer. Alle rijstrokken zijn daar weer vrij. Op de A12, daarna de Utrecht-Arnhem, tussen Oude Rijn en Bunnik, 6 kilometer. Twee rijstrokken zijn dicht. Bergingswerkzaamheden op de A13, daarna de Rotterdam. 20 minuten vertraging van knooppuntijn Pollenplein. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle, tussen Den Dolder en knooppunt Hoevelaak in de file na een ongeluk, ruim een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 We don't care about no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 Los días a Dios le pido A Dios le pido Weet Oh, <laughs> It's like I've seen the library It's like known <laughs> Oh, oh, oh, oh,